En ik heb de best aan de mensen. En daarom is er geen oplossing. Tenzij ik de kracht had om ze dood te maken. Wat besielt jou! Het <laughs> lijkt of je gek geworden bent. Ik ben gek geworden. Ik wil alleen naar het commentaar. Laat maar naar het commentaar. Ik doe het niet voor mijn lol. Ik doe het alleen omdat ik geen andere oplossing weet. <laughs>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 ...als je maar niet denkt dat iemand links is... ...omdat hij op de PSP stemt. Als je dat maar niet denkt... Ha, ...dan weet ik er nog wel een. Wie is dan links? Ik ben links. Ja, jij bent links. En ik ben tegenwerken. <laughs> dus echte linkse mensen zijn tegenwerken... ...en als Tjitzke niet tegenwerken is... ...dan is ze niet links... ...dan is ze rechts...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 Dank je. Wat zeiden ze? Niets. Niets? Je hebt een half uur zitten telefoneren. Dan kan er toch niet niets gezegd zijn? Bart vindt dat ik dat werk niet had moeten aannemen en Ad voelt zich de lul. Dus je hebt het hele weekend helemaal voor niets zitten te vervesten. Ad had het gewoon willen doen. Zie je wel dat je het niet had moeten doen...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 Want ik kan mijn bril niet vinden. Is het kind er niet? Nee, het kind doet boodschappen. Wat voor kleur heeft dat etiket dan? Goud met groen. Dat is oude klonje. Dat mag ik beslist niet gebruiken. Oh nee. <coughs> ja, dat is oude klonje. Is dat oude klonje? Als u dat in uw ogen doet, dan doet het heel erg pijn. <coughs> oh ja? <coughs> ja, zullen we dat niet doen? Nee, ik zal dat niet doen